Streepje ask. Goedemiddag allemaal, uh, dit is het uh, Bartimeus iPhone Vragenuur van, uh, van vrijdag 5 april alweer. Uh, zoals ik al schreef, Dirk is nog steeds in uh, de lappermand. Ik zie hem ook niet staan, dus hij is uh, ook niet uh, echt in staat om uh, mee te luisteren. Hij was ook behoorlijk beroerd, kan ik jullie vertellen, maar het gaat beter. Dus vandaag weer met uh, Nancy en met mij. Wat gaan we doen? Uh, we beginnen zoals gebruikelijk inmiddels alweer met de vragen die via iAsk zijn binnengekomen. En dan hebben we twee apps die van alles te maken hebben met uh, wekker en met slapen en met wakker worden. Kom kwam mij wel goed uit, want ik heb toch altijd best wel last van de overgang naar de zomertijd. Dus uh, het enige wat ik wel even moet zeggen is dat het vandaag dan wel een Engelstalig is. Uh, Uurtje gaat worden, want helaas zijn deze apps nog niet in het Nederlands vertaald. Maar ik vond ze dermate leuk, eh, omdat ik zelf al een tijd eh, eigenlijk op zoek ben naar een wekker met wat meer mogelijkheden dan de ingebouwde wekkerklok van, eh, van Apple. Dus wat wij gaan doen na eh, de iAsk-vragen is beginnen met sleep cycle. Daarna gaan we verder met... Ehm, hoe heet die nou ook weer? Uh, uh, Jokto Klok, als ik het goed zeg. Het <lacht> zal wel een of ander Japans ding zijn. En dan uh, een stukje over wat er allemaal in de chat uh, straks naar boven komt borrelen. En uh, dan nog wat iedereen de afgelopen week heeft uh, ontdekt, heeft meegemaakt met de Apple spullen. Noem maar op. En dan de valreep. En dan is de vrijdagmiddag weer voorbij. Oké, okay, om te beginnen... Is er nog iemand die uh, nu per se iets kwijt moet... voordat ik begin met de eerste app? Um, ja, goedemiddag. Heeft er iemand misschien een beschrijving van iTunes op de PC? Ik ben van alles kwijtgeraakt in mijn iPhone. Nu wilde ik een simpele muzieklijst samenstellen weer. Maar uh, ik kom daar helemaal niet uit. Ik heb al van alles geprobeerd. En als er een handleiding zou zijn... Heel graag, of moet ik misschien, er is alweer een nieuwe update beschikbaar, moet ik die dan maar installeren? Ja, ik weet niet of die toegankelijker is en terug kun je dan helaas niet. Het is dus eigenlijk meer een vraag voor verderop, maar um, dus, uh, hou hem even vast en dan gaan we naar, uh, als er vragen uit de chat komen Gunther, uh, dan gaan we die proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Zijn er nog meer mensen die uh, uh, echt iets dringends hebben? En toen bleef het stil. Oké, okay, dan pak ik even mijn spullen erbij, zet het microfoon vast, hopelijk lukt dit deze keer wel en dan beginnen we met Sleep Cycle. Oké, okay, het moest weer via het menu, maar goed, dat is niet zo erg, dat lukt ook. Oké, okay, um, even de koptelefoon op. Sleep cycle. Een um, tijdje geleden alweer was er een vraag van, als ik het me goed herinner, Anja Kijk. Die had tijdens de vakantie um, met mensen gesproken en die hadden een paar leuke apps. En een daarvan was slaapritme, daar had ze het over. Nou, ik ben toen gaan zoeken, heb niks gevonden. Um, tot ik... Op een gegeven moment kwam op het appje Sleep Cycle. En Sleep Cycle is denk ik de app die zij bedoelde. Ik denk dat we iedereen wel het gevoel kent van uh, je hebt uren geslapen, de wekker loopt af en je wordt wakker. Alsof je nauwelijks geslapen hebt, je voelt je zo groggy en de hele dag loop je als een zombie rond. Een andere keer word je wakker en je springt fluitend je bed uit. Nou, dat schijnt te maken te hebben met het moment waarop je wordt gewekt. Oké, okay, er gaat van alles worden ingetikt. Um, dat heeft te maken met het moment waarin je, waarop je wordt wakker gemaakt. Ben je in een zogenaamde diepslaap, de remslaap. En je wordt dan wakker gemaakt, dan uh, voel je je dus inderdaad behoorlijk waardeloos. Uh, ben je licht aan het slapen en je wordt dan wakker, dan is het geen enkel probleem. Nu zijn er al een tijdje zogenaamde biowekkers op de markt. Die proberen dus te constateren. Uh, in welke slaaptoestand je bent. En op grond daarvan. Uh, uh, word je wakker gemaakt. Even een momentje, ik moet even de deur dicht doen. Uh, dit soort biologische wekkers zijn behoorlijk uh, aan de prijs. En nou blijkt dat je iPhone beschikt over eigenlijk alle hulpmiddeltjes om zo'n wekker te kunnen zijn. Dus wat dat doet sleep cycle, sleep cycle? Sleep Cycle, moeilijk woord zeg. Kijkt naar hoe je slaapt voordat hij je uh, wakker maakt. Je stelt dus een wekker in en je stelt daar ook bij in. Een soort uh, tijdspannen waarin die jou mag wekken. Uh, ik moet je er wel bij zeggen dat het dus niet echt zal gaan werken als je moet opstaan voor je werk. Want meestal wordt er, uh, standaard wordt er een, een half uur gekeken naar hoe je slaapt. En uh, word je dus wakker gemaakt op het moment dat het eigenlijk voor jou het beste uh, wakker worden is. Ehm... Um. Nou, dat even kijken wat heb ik er nog meer over staan. Licht slapen, biowekkers, nou, dat weten we allemaal wel. Ja, nou, uh, voordat we, ik jullie dingen uh, verder laat zien erover. Kan ik je nog vertellen dat uh, het volume van de, de, de sleepcycle is onafhankelijk van het volume van je iPhone. Um, Zelfs met het geluid uit zegt hij dat hij begint te werken. Hij begint zacht en eindigt hard. Nou, verder zitten er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden in. En die gaan we nu eens even rustig bekijken. Abkiezer. Jok de klok. Sleepcycle. Ik ga mijn iPhone dus maar op Engels zetten. Sleepcyclus. Um, Schakelknop. Ik ben benieuwd of er ooit nog een Nederlandse vertaling van komt. Natuurlijk kunnen we daarom vragen. Maar we beginnen maar met de Engelse dus. U.S. English. Alarm. Schakelknop. Aan. Oké. Okay. Statistics. Top 2 van 4. Onderaan hebben we Alarm. Top. 1 van 4. Vier. vier tabbladen. De eerste is alarm. Statistics. Top. Tweede is Twee van van statistieken. Geselecteerd. Settings. De derde is 3 van 4. Settings. Dus instellingen. Instructions. Top. En de vierde van vier. is instructions. Geselecteerd. We gaan eerst maar even naar Set de settings alarm. kijken. Schakelknop. Rose one nine four. Alarm. Schakelknop. Aan. Je kunt uh, het alarm aan of uitzetten. Sound. Morning mist. Geluid. Nou, je kunt uh, kiezen voor uh, geluiden die zij er al standaard in hebben zitten. Sound. Back. Sound. Poptext. Warm breeze. Warm breeze. Ik zal dat even laten horen. Nou, prachtig toch? Sound. Poptext. Geslikt. Forest blade. Back. De rugknieg even terug, want anders blijft hij doorspelen. Alarm. Sound. Warm breeze. Dus sound. Back. Rugkling... Het appje biedt een aantal geluiden van zichzelf. Ge alarm. Select sound. Use my music. En onderin het lijstje met verschillende geluiden die je kunt instellen, heb je Use my music. En dan kun je zelf een nummer kiezen uit je eigen bibliotheek om als wekgeluid te gebruiken. Regular alarm sound. Random alarm sound. Metromind. Belfast Park. Nou, dit zijn dus allemaal uh, stukjes muziek waar je mee Back. gewerkt Rukken. kunt worden. Alarm. Sound. 70%. Aanpasbaar. 70%, dat is het volume. Vibration. As backup. Uh, vibration, je kan de iPhone ook nog laten vibreren. Voor het geval je dus uh, toch niet van het geluid wakker wordt, dan kun je misschien van de vibratie wakker worden. Dat werkt alleen als uh, de vibratie bij uh, instellingen op aanstaat, anders werkt dit niet. Snoes. Um, de snooze functie kun je ook nog instellen. Snooze. En de mogelijkheden die er zijn, zijn. Snooze, snooze mode. Context. De snooze mode. Intelligent. Recommended. Intelligent recommended. Dus uh, een intelligente snooze mode. Dat betekent dat hij weer gaat kijken wat het beste moment is om te snoozen. Geselecteerd. Regular. Nou. Off. Intelligent. Recommended. Dubbel tikken. Regular. Geselecteerd. En intelligent, intelligent is geselecteerd. Back. De rugknop. Alarm. Sound. 70%. Vibration. Snoes, Wake-up phase. 30 minuten. De wake-up fase, dat is dus die 30 minuten waarin hij gaat kijken of hij je mag wakker maken volgens uh, zijn systeem. En dat doet hij dus op grond van de beweging. Ga ik zo nog iets over vertellen. Weekend. Off. Weekend off. Sleep aid On. Sleep aid. Sleep notes. Off. Wake-up mood. Off. Hier zijn nog een aantal dingen. Sleep De sleep aid, dat is een slaaphulpje. Je kunt uh, dit programma ook zo instellen dat hij een, uh, een mooi muziekje geeft um, als je slecht in slaap kunt vallen. Sleep aid, back. Sleep aid. Komtekst. Sleep aid. Schakelknop, aan. Emits a soothing sound to help you fall asleep. Poptext. Nou, het is een mooi geluidje om je te helpen in slaap. Sound, ocean waves. Nou, bijvoorbeeld dit. Sleep aid. Sleep de rugknop. Sleep Aid. Context. Geselecteerd. Sizzling rain. Geselecteerd. Ocean waves. Bijvoorbeeld dit geluid. Ik ben bang dat ik hiervan in bed ga plassen als ik dit hoor. hoor. Dus, uh, maar goed, um, dat kan dus ook. En je kunt dus ook de tijd daarvan instellen. Ja. De en dan veet hij langzaam uit als je in slaap gevallen bent. En... Adjust volume with the iPhone volume. Fade out time. Context. Adjust sound. Ocean waves. Adjust volume with the iPhone volume buttons. Fade out time. Fade out time. Je kan dus ook nog de tijd uh, instellen dat het geluid wordt uh, weggeveed. Um, dat is dus steeds zachter worden en uiteindelijk helemaal verdwijnen. Als het geluid plotseling stopt, word je ook weer wakker. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van zo'n dus inslaaphulpje. Sleep aid. Sleep notes. Wake up mood. Sleep notes. Sleep notes. Um, je kunt een aantal dingen doen. Je kunt dus uh, uh, een aantekening maken uh, als je in slaap valt. Over, ja. Uh, yeah. Een aantekening maken als je het, als je het handig vindt. Uh, bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld, ja, verzin eens even wat. Uh, weet zo gauw even niets. Wake up mood. Wake oh. up mood. Dat is bruikbaar op het moment dat je dus wakker wordt. Kun je... Uh, iets aangeven van hoe je wakker wordt en dat wordt uiteindelijk gebruikt voor de statistieken. Ik zal even kijken wat ze hier bij Sleep notes zelf aangeven. Sleep, notes. Back. sleep notes. Context. Sleep notes. Schakelknop. Uit. Sleep notes help you track how different activities, such as drinking coffee or working out, affect your sleep quality. Context. Ja, oké. Okay. Je kunt dus een notitie maken uh, over bijvoorbeeld hoe je gaat slapen. Dus uh, ben je lichtelijk aangeschoten, of ben je een tikkeltje stoned of heb je teveel gerookt, noem maar op. Uh, en dat wordt inderdaad allemaal gebruikt om, om te bepalen uh, uh, hoe, hoe goed je slaapt, of hoe belazerd je slaapt. En, nou ja, ook voor de statistieken die ook in het appje zitten. Runkeeper, not locked database. Show raw data, off. Reminders, on. Reminders. We gaan even naar de reminders kijken. Reminders, back. Reminders. Context. Show reminders. Schakelknop. Aan. Show reminders after setting an alarm. Koptekst. Oké, okay. je kunt dus nog een herinnering zetten of een, een, iets wat je jezelf moet herinneren als je een uh, wakker wordt of als je dus een wekker hebt gezet. Alarm. Top. een van vier. Dan gaan we weer alarm. terug. Dan, een van vier. Ik zei terug. Ach, goed zo. Database. Database. Runkeeper. En runkeeper. Not in. Alarm. Daar heb ik een geen hier. idee van en ook nog niks over kunnen vinden wat, wat voor integratie dat is. Ik ken RunKeeper alleen als een appje en daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. Uh, waarbij uh, je dus uh, gaat uh, lopen, wandelen, rennen, fietsen. En hij van allerlei uh, dingen bijhoudt zoals je gemiddelde snelheid en de afgelegde afstand en zo. Goed, dit waren de instellingen. Instructions. Top. Instructions, nou dat is eigenlijk een soort uh, aanboord uh, handleiding. Geselecteerd. Statistics. Top. Alarm. Top. We gaan, gaan van hier naar de alarm kijken. Geselecteerd. Alarm. Top. 1 van 4. 07 o'clock. 30 minuten. Kies een onderdeel. Aanpasbaar. 7 uur. 30 minuten. Kies onderdeel. aanpasbaar. aanpasbaar. Wake-up between. 7. Semicolon. Seven, start. Oh, Wake-up between. 7. Semicolon. 7. 30. Oké, okay, dus hij maakt je wakker tussen 7 uur en 7 uur 30. Start. Knop. Start. Geselecteerd. Alarm. Nou, dan zet je hem dus start. aan en dan gaat hij jou wakker maken. Um, de grap is dat, hoe werkt dit nu? De iPhone probeert op grond van al zijn sensoren jouw slaapritme te bepalen. En dat doet hij op grond van beweging. Dus dat betekent dat je je iPhone eigenlijk in bed moet hebben liggen. Ergens op je matras. Er zit ook een, een leermodus aan, die vind je in de instructies. Die zullen we dus nog e even even kijken. Welkom. Sleep cycle uses a wake-up phase. 30 minutes by default. That ends at your desired alarm time. Ik zal even During the sleep cycle, not. Interpunctie. Taal. Interpunctie. Verticale hints. Volume. Spreeksnelheid: 25%. 20%. Hints. Verticale interpunctie. Taal. Welkom. Sleep cycle uses a wake up phase. Nou, dat wisten we dus al dat hij dus een, een soort tijdspanne gebruikt om je wakker te placement. maken. Sleep cycle uses the iPhone accelerometer to nou, oké, okay, dat heb ik ook More. verteld. Regulating. Placement test. Uh, placement test, dat is dus de test op grond dat je dus Try out different start test. Knop. Ik start nu de test. Stop test. Dit is het geluid wat je hoort. Ik beweeg nu niet. Ik ga nu even langzaam een beetje bewegen. En zodra ik me beweeg, hoor je dus dat geluid. Dat wordt dus door iPhone geconstateerd. Snooze. Stop test. Oké. Okay. Start test. Um, er is een vrij uitgebreid verhaal ook op het internet te vinden met allerlei vragen. Uh, de, de app leert. Dus op het moment dat jij met bijvoorbeeld inderdaad deze test doet. En. Uh, hij, vindt dat je te, zeg maar, hij, hij ervaart te veel bewegingen, dan zal hij zichzelf steeds beter gaan instellen. Hij kan ook leren euh, om te ontdekken of je alleen in bed ligt of met z'n tweeën. Dus wat dat dan gaat, is het een heel slim appje. Nou, euh, ik ben benieuwd. Ik ga het ongetwijfeld een keer uitproberen. Maar nogmaals, ik weet niet of het echt een, een, een app is die je, die je kunt gebruiken... als je echt op een bepaalde tijd op moet om... ...naar je werk te gaan. Oké, als er nog vragen zijn, hoor ik die graag. Ja, ik wilde vragen waar kun je dat op het internet vinden, die uitgebreide instructies... ...want dat vind ik altijd wel prettig om dat te lezen. Als je op sleep cycle zoekt, dus S-L-E-E-P spatie C-Y-C-L-E... ...dan is het het eerste resultaat dat je in Google tegenkomt. En is die gratis of kost die en is die groot? Nee hoor, hij is niet groot en um, ik moet even nadenken. Volgens mij was hij uh, heel goedkoop. Maar dat ben ik. Ik heb de laatste paar dagen nogal veel dingetjes gekocht. Dus ik weet niet meer precies wat het was. Maar het was volgens mij of uh, uh, 89 cent of 1,79%. Rond die prijs lag Maar je hebt er nog niet mee geslapen zelf. Of uh, heb je het wel een keertje uitgeprobeerd al, of niet? Nee hoor, toen we gisteren keken van uh, wat, zijn nou, uh, wat vind ik nou leuke apps om te doen. Toen was ik al zelf alweer bezig naar het zoeken naar, naar uh, toegankelijke wekkers. En toen kwam ik hierop uit. Dus ik heb hem gisteren gedownload en vanochtend dus helemaal proberen uit te zoeken hoe dat ding werkte. Dus uitproberen heb ik nog niet gedaan. En ik weet niet of dat in het weekend lukt, want ik moet toch op een vaste tijd op en vroeg. Oké, okay, nog meer mensen die vragen hebben over... Uh, Sleep cycle Oké, okay, dan ga ik weer de boel proberen vast te zetten En dan gaan we verder met de volgende Wekker En die heet Jokto alarmklok Helaas, ook weer in het Engels Jokto klok Jokto klok 1522 uh, Wat ik vergeten was te zeggen Is dat ik nog niet met iemand met goede ogen Heb controle kunnen controleren Of ik alles zag in de sleep cycle Maar hij leek mij dus echt 100% toegankelijk Datzelfde geldt ook voor de Jokto-klok, behalve dan dat er, um, en dat zullen jullie zo horen, soms knoppen zijn die twee keer voorkomen, die hetzelfde doen, maar met een rare naam. Vrijdag 5 april 2013. Als je Jokto-klok -klok start, heb je een scherm met datum en tijd. 15. V 15 23. Vrijdag 5 april 2013. En onderaan configuration. de Configuration knop. Sleep timers. Edit. Knop. U.S. English. Oké, okay, we gaan weer eerst even beneden kijken. klok Top. 1 ja. van 4. De kloktap. Geselecteerd. Sleep. Tap. 2 van 4. Wake up. Top 3 van 4. Dus de eerste zijn de inslaap, de slaaptimers. De... de... nee. De eerste tap is de klok. Als je die aantikt kom je weer terug. Clock. In een van. 15. In het beginscherm. Met de klok. De tweede zijn de. sleep timers. Dus een timer die je kunt zetten om in te sluipen. Wake up. Top. 3 van 4. De derde tap is de, de wekker. Wake up. Settings. Tap. En de vierde is de settings. En daar gaan we eerst maar even naar kijken: Settings. Top. 4 van. Settings. De rugknop. General. Context. General. Daaronder vind je een... Default melody. Cowbell. General. Context Daar ga ik nu in. General. Default melody. Cowbell. Default melody. Cowbell. Regular disclosure. En dan hoor je onder een knop. Daaronder regular disclosure. Die is grijs. Maar als je daar tikt gebeurt hetzelfde... Als wanneer je default op de melody. default Cowbell. melody knop tikt. De default of de standaard melodie... Die stel je in, en dat betekent dat uh, als je een eigen stuk muziek hebt ingesteld en hij kan er niet bij, en er zijn verschillende redenen waarom dat niet zou kunnen, dan pakt hij de standaard melodie die je hebt ingesteld. Met deze app is het ook belangrijk dat hij actief blijft als je gaat slapen. Dus dat betekent dat hij ook stroom vergt, meer stroom dan de Apple wagon. Dat geldt trouwens voor alle uh, ...wekkers en klokken die er voor de iPhone, iPad, iPod gemaakt zijn door derden. Blijkbaar uh, laat Apple niet toe dat je zo diep in het systeem kunt graven dat dat niet nodig zou zijn. Uh, dat betekent dus ook wel dat je als je dit soort wekkers gebruikt... ...en eigenlijk beter gewoon s'nachts aan de lader kan laten hangen. Regular disclosure. Device autolock. Device auto lock, Dat heeft te maken met het uh, vergrendelen... ...van uh, de wekker. Auto stop alarm. Off. Regular disc. Auto stop alarm. Off. Auto, auto stop alarm. In principe... ...als je niet reageert... ...gaat hij gewoon door met wekken. Ja, dat... Uh, ...er staat in de handleiding. Uh, dit is natuurlijk heel vervelend... ...want op een gegeven moment zijn uh, de buren... ...en alle honden in de omgeving... ...zijn helemaal gek geworden van... Uh, ...jouw geluiden en zo. Dus ze hebben een soort uh, autostop ingebouwd... ...die je kunt instellen... Zullen we even kijken? Auto-stop alarm. General. Auto-stop alarm. tekst. Off. Checkmark. Grijs knop. After one minute. After five minutes. After 15 minutes. After 30 minutes. After one hour. Nou, dat... After 30 minutes. After 15 minutes. Ik zou zeggen, ik zet hem op. 15 General. minuten. Settings. General. tekst. Default melody. Regular disclosure. Nou, dat is grijs nu knop. Device auto lock. Regular disclosure. Force built-in speaker. Schakel. Device auto lock. Regular disclosure. Force built-in speaker. Schakelknop. Forceer de built-in speaker, de ingebouwde speaker. Dat heeft te maken met uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, nog oortjes in hebt, omdat je ergens naar zat te luisteren en zo, je valt toch in slaap. Dan maakt hij je toch wakker via de speaker. Auto stop alarm. After 15 minutes. Kijk, okay, die is nu keurig gezet. Regular disclosure. Grijs. En hier hoor je weer die regular disclosure. En als ik deze knop intik, dan krijg ik dus hetzelfde als die. Auto stop alarm. Regular clock panel orientation. Clock panel orientation. Dat heeft te maken met uh, landscape of portrait. Dus de, uh, hoe het scherm wordt gebruikt op je iPhone, staand of liggend. Regular disclosure. Oh. panel orient regular clock. van vier. En nu hebben we weer die vier tabs. Dit zijn dus de instellingen. Sleep. Wake up. Dan gaan drie we gaan eerst maar vier. eens even naar de wake up. Geselecteerd. En we gaan een wekker maken. 3 van 4. Edit. Knop. Wake up alarms. Koop dit. Add new wake up alarm. Knop. Dus bovenin hebben we een edit knop. Uh, dan de koptekst. Wake up, alarm. wake up alarms. Koptekst. Een koptekst. tekst. Add new wake up alarm. En dan add een nieuw alarm, dus voeg een nieuwe wekker toe. Empty list. En empty list, ik heb geen wekkers. Dus Ad ik ga een, een nieuwe toevoegen. Knop. Als je de edit-knop intint en je hebt wel een, uh, een lijst met wekkers, dan kun je net als bij de gewone wekker van Apple, kun je wekkers weggooien. Koptekst. Het eerste scherm waar ik in kom bij het maken van een nieuwe wekker is de tijd. Done. Knop. Een done-knop, dus klaar. Wake up at 7. Wake up at seven. Power nap. Power nap. Ja, dat is een, een, een begrip dat ik ook niet kende. Maar uh, power nap. Nap is het Engelse woord voor slaapje. En power is uh, natuurlijk om energie te krijgen. Um, een goede vertaling zou zijn... Uh, uh, middagdutje, hazenslaapje, sleutelslaapje. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat... Uh, ...je daar behoorlijk uh, creativiteit van kan krijgen en zo. Dat schijnt goed te zijn. Uh, bijvoorbeeld bij de NASA las ik, hebben ze daar onderzoek naar gedaan. En bijvoorbeeld piloten moeten smiddags gewoon een middagdutje doen. Dat schijnt echt te helpen. Het is in onze westerse maatschappij uh, eerder gewoonte... ...om wanneer je een beetje zoezerig en duf begint te worden... ...om koffie te gaan drinken, te gaan wandelen of weet ik veel wat te gaan doen. Maar het schijnt echt voor je hele... Uh, uh, lijf en leden beter te zijn om dan gewoon even een powernap te doen van een half uurtje, dat kun je hier ook instellen ze noemen het ook wel, zij klopt net sleutelslaapje omdat wat mensen ook wel doen is dan lekker gaan zitten met een bos sleutels in hun hand en op het moment dat ze dus echt diep in slaap vallen dan val, vallen die sleutels op de grond en dan zijn ze weer wakker en dat schijnt genoeg te zijn, het moet ook niet langer zijn dan tussen de 20 minuten en de 30 minuten en dit appje voorziet daar ook in nap. no repeat Knop 3. No, nou, dat is geen herhaling. Dat kennen we ook allemaal van de. Uh, de. de Wekker-app van. Weekdays. Knop. De van iPhone zelf. Weekdays. Weekends. Weekends. Weekends. Kun je kiezen. Die. Maandag. Ik zal hem even op Nederlands zetten. Standaardtaal. Ma. Die. W -O -D -O -V -R -Z -Z -O. Dat zijn de dagen. Maandag of. Maandag of. Dinsdag, Dinsdag of. Woensdag. Nou, Onderdeel vrijdag. Zaterdag of. Ik zet knop. zaterdag aan. Geselecteerd Zaterdagom. Nu zegt hij zaterdagom. Zondag of. 7 ouders. Kiezer onderdeel. Nu kan Aanpasbaar. Dus... Nou, we moeten morgen volgens mij vroeg op. 6 ouders. 00 mens. Kiezeronderdeel. Hey. onderdeel. 01 no, mens. Nou. 01 mens. Onderaan ja. scherm. Ik ben bang dat wij. 6-01 no, mens. Kiezeronderdeel. Aanpasbaar. 10 mens. Ik ben nu aan het vegen. 18 mens. Kiezer onderdeel. 7, 28, 39 min. 30 minuten. Ik heb hem dus nu op zaterdag 30, 7 uur, 6 uur 30 staan. Cancel. Time. Cortex. Dun. Knop. Waken op wat? 6, 30. Oké. Okay. Dus knop. dit is klaar. New alarm. Cancel. Knop. Dat was dus het instellen van de tijd en de dag. New alarm. Cortex. New alarm. Duits. Oh, andere kant uit. Dun. F. Dun. Knop. Weer een dun. Of een klaar knop. Message. Wake up. Message, wake up. Dus wil je een bericht zien, eigenlijk de naam van de wekker zou je kunnen zeggen. Regular disclosure. Grenzen. We hebben weer die twee knoppen achter elkaar. Hè. Dus de message en die regular disclosure doen hetzelfde. Brengen je naar het invoeren van een berichtje. Time, 6.30, za. Za, dus de tijd is half zeven zaterdag. Regular disclosure. Kun je hier ook weer wijzigen. Melody slash playlist, not set. Melody slash playlist, dus een liedje of een playlist. Wake up to. Cancel. Knop. Wake up to. Done. Knop. Wake up to. Dus wordt geselecteerd van. Melody. Een melody. In. iTunes. Knop. iTunes. Default. Cowbell. Default is cowbell. Checkmark. Grijs. Recently used. Coop text. Cowbell. Clocks. Watches. Timers. Koptekst. Alarm clock 1. Nou, hier heb je dus al die verschillende Top, liedjes. Als ik op iTunes steken, geselecteerd. iTunes. Twee. Shuffle mode. Shuffle mode kun je aanzetten. Eigenlijk wat je ook in je muziek-appje hebt, schakelknop aan. Is aan. Add from library. Knop add from library. Songs. Koptekst. Koptext. Songs, nummers dus. Done. Done. Search. Zoekend. Add all songs. Add all songs. Voor het geval je heel belazerd wakker wordt, kun je al je nummers laten afspelen. Add. Knop. Toevoegen is dat. Capital A. Cool Capital A, hoofdletter A, dus nu krijg je mijn bibliotheek. The A-team. The, voice The -team van de... Season two live Show five. The Voice of Holland. Chris van Chris Hordijk. Add. En er staat een add-knop. Africa. Afrika van Toto. Ad. Dus Ad. zo kan ik al mijn nummers of een paar nummers toevoegen aan mijn klok. Ik ga even terug. Oké, okay, done. Wake up to. Wake up to. Done. Grijs. dan. Okay, Hier done. heb ik dus nu een nummer Grijs. gekozen. Ik zit weer in het. Melody. Knop. Melody een in van het twee. Scherm. Het tweede scherm bij het instellen van de klok. We hebben dus de tijd ingesteld. Geselecteerd. iTunes. iTunes 2 van 2. Shuffle mode. Oké, okay, dan moet ik even terug. New, new alarm. Done. Message. Regular disclosure. Time. Regular melody. Regular volume. Het volume. 69%. Dat is ook. Het eindvolume van de klok staat los van het volume van je iPhone. Fade in. 30 seconden. Fade in. Fade in is dus heel zachtjes beginnen en steeds harder worden tot dat volume wat je hiervoor hebt ingesteld. Regular disclosure. Vibrate. Vibrate. Okay. Snooze. Regular disclosure. Oh. Snooze. 9 minuten. Snoes. Dat is dus de tijd waarin je, uh, als je dus wil snoezen, zoiets hebt van uh, ik wil wakker worden 10 minuten van tevoren, kan ik even de verwarming aanzetten en dan ga ik weer even leggen en dan uh, wil ik over 10 minuten wakker worden gemaakt. Dat is de snoersfunctie in de app van, uh, op de iPhone en de iPad van Apple zelf kun je dat niet instellen, hier wel. Je kunt dus, nou ja, hij staat nu op 9 minuten. We zullen even kijken wat voor mogelijkheden er zijn. Snooze, snooze, done. Snooze set to 9 minutes. Reset. Knop, reset. Dan gaat hij terug naar de basis, de standaard. Kies een onderdeel. Nou, kies een onderdeel, dus ik kan nu gewoon vegen. Enzovoort. Dan gaan hij terug naar de Dan, knop. Het leuke van uh, dit programma is, en dat heb ik vanochtend wel, ik heb me wel laten wekken met deze. Ik moet je wel zeggen dat je uh, het geluid van de iPhone aan moet laten staan. Dus het knopje geluid uit, dat kun je niet gebruiken. Dat moet echt aan blijven staan. En um, bij de Apple app moet je inderdaad op het display zoeken naar de snoersknop en die aantikken. Dat kan je hier ook doen, maar je kan ook even je iPhone oppakken en schudden. Dan gaat hij ook de snoersfunctie in. Zelfs doet hij dat als je scherm gewoon nog geblokkeerd is. New alarm. Contact. Done. Message. Vibrate. Snooze. Regular disclosure. En dat is het? Cancel. Ik doe even cancel. Dus op de mani deze Wake manier uh, maak je dus een alarm. Dus uh, je moet iets meer doen dan bij de de iPhone, maar je kunt natuurlijk ook gewoon wekkers maken en er dan gewoon één actief zetten. Eigenlijk een beetje hetzelfde als op de iPhone. Je kunt meerdere wekkers hebben en die zet je aan of uit. Dus je maakt je active, zoals het hier heet, of niet actief. Sleep. Tap 2 van 4. hadden we nog de sleep tap geselecteerd. Sleep timer. Sleep. Edit knop. Weer een edit knop bovenin. Sleep timers. add new sleep timer. Empty list. Hetzelfde verhaal, een lege lijst en een sleep timer sleep editen. Timer. Dat doen we hier een beetje analoog aan um, Fall asleep too. Context. Val, val in slaap bij. Done. Geselecteerd. Soundscape. Knop. Een Soundscape. Een van drie. Hier kun je ook weer kiezen tussen een Soundscape, iTunes, iTunes, Knop. External. Knop. External. 3 van 3. Dat betekent dat je bijvoorbeeld ook het volgende kunt doen: Je start Tune in Radio, je kiest uh, Met het Oog Morgen, ik roep maar wat. Vervolgens uh, ga je met uh, de thuisknop eruit, je iPhone blijft doorspelen. Je gaat hierin en je kiest voor external. En je, je stelt de sleep timer in. En uh, het appje Yocto zorgt ervoor dat TuneIn na de tijd die jij wenst gewoon stopt met spelen. Vind ik wel grappig, want in uh, TuneIn zelf is dat sinds iOS 6 niet meer bedienbaar. Recently used. Cool Evening sounds. Checkmark. Grijs. Dit heeft dus te maken met de Songs. External iTunes. Geselecteerd. Sounds done. Knop, ik heb dat gedaan. New sleep time. New sleep done. Title, Sleep timer. Regular disclosure. Duration. 30 minutes. 30 minuten. Regular disclosure. Soundscape. Evening sounds. Regular disclosure. Volume. Volume. 33%. Aanpasbaar. 33%. Fade out. En hier weer een fade-out. Dus uh, het wegzakken van het geluid gebeurt hier in één minuut... zodat je niet wakker schrikt van het feit dat um, hij ineens stopt met, uh, met geluid maken. Regular disclosure. En dan weer de dun knop uh, bovenaan en dan is het klaar. Dan nou, zal ik eens even kijken. Ik heb nog wat aantekeningen gemaakt of hier nog iets uh, uh, rustgevend geluid... of eigen muziek of externe app. Nou, dat heb ik uh, gedaan. Um, dat is over... Ja, de gebaren heb ik genoemd. Voor ons is dus alleen het schudden om de timer uh, aan te zetten. En dat werkt ook inderdaad goed, ook als hij vergrendeld is. Ja, volgens mij is dit ongeveer zo'n beetje wat er over deze app uh, valt te vertellen. En ik denk dat ik hem uh, best regelmatiger zal gaan gebruiken dan um, de, de app van de iPhone zelf. Zijn er nog vragen over deze app? Ja hoor, daar ben ik weer. Um, is het handig om uh, voordat je gaat slapen de vliegtuigmodus aan te zetten? Want uh, anders dan heb je natuurlijk toch ook weer voortdurend uh, allerlei dingen van die de iPhone zelf naar je toe roept. Ja, het probleem is dan natuurlijk wel dat je geen externe uh, app kan gebruiken, bijvoorbeeld de radio, om uh, dingen af te spelen. Uh, je zou dan de niet-storend functie moeten gebruiken. En is het, denk je, ook mogelijk om uh, uh, de sleeptimer in te zetten bij je Daisy app? Want dat, dat lijkt me heerlijk, een boek En dan lekker slapen, uh, in slaap vallen bij dat boek. Daar heb ik ook al aan gedacht. Daar heb ik dus nog niet uit kunnen proberen. Maar dat ga ik zeker doen. Uh, al, dan moet je dus wel, uh, tenminste als je bij de deze lezer doet... en uh, dat is nou eenmaal nog steeds streaming... Moet je dus wel je vliegtuigmodus uh, niet aanzetten, want anders dan, dan hoor je niks. ben benieuwd. Deze app is trouwens gratis. Um, je mag de maker steunen. Um, dat zie je op, op, uh, uh, uh, bij diverse programma's wel vaker. En dan kun je vaak via Paypal uh, iets betalen. Hier kan het uh, via de app zelf, kun je een klein bedrag iets van 89 cent uh, uh, naar de bouwer overmaken. Dat is dan een... Uh, een, een vierde tabblad, iets van de tipjar of zo, dat verdwijnt zodra je die 89 cent hebt betaald. En ik moet je eerlijk zeggen, wat ik er nu van zie, vind ik hem dat ook zeker waard. Zijn er nog meer vragen over de, de app? Nou, een aanvulling misschien, ben ik te horen? Jazeker. Oké, okay, dan staat het knopje in ieder geval goed. Uh, ik uh, wou even aanvullen dat het natuurlijk waarschijnlijk zo is dat alle apps die zich uh, laten uh, bedienen door het standaard uh, muziekbediensysteem uh, van de iPhone, dus met tweemaal dubbeltikken stoppen en tweemaal dubbeltikken weer starten, dat je die waarschijnlijk wel als externe app zult kunnen aanwijzen. Dat kan bijvoorbeeld niet met, uh, met VOD, uh, de Voice on Daisy. Die, die, heeft, uh, die maakt volgens mij niet standaard gebruik van het standaard muzieksysteem. Die kun je daar niet pauzeren en ook niet in dat schermpje. Als je twee maal op de home toets drukt, dan zie uh, je hem daar, dacht ik, ook niet. Dus die zal het niet doen, maar die Daisy lezer waarschijnlijk dus wel, want die zit volgens mij wel in dat standaard scherm. En verder wat de standaard app van de, ik was wat later gekomen, dus ik heb niet het hele verhaal gehoord. Maar wat de standaard wekker app betreft, daar is het volgens mij ook nog zo dat uh, je de functie kunt bedienen door de vergrendelknop in te drukken. En dat is ook een handig weetje. Ik heb bijvoorbeeld een weekwekker, die gaat maandag tot en met vrijdag... en daar heb ik geen snoesfunctie. dus daar stopt hij gewoon als ik op de vergrendelknop druk. Maar als ik in het weekend een wekker gebruik en ik laat hem snoezen... dan, dan krijg je daar gewoon met de vergrendelknop krijg je hem in de snoerstand... En wil je hem dus echt stoppen, dan kun je, moet je inderdaad die stopknop gebruiken. De, de ja, stop heet hij geloof ik. Ja, dat klopt. Met de vergrendelknop hulp gaat hij inderdaad in de snoersfunctie. Alleen kun je dus daar helaas niet de snoerstijd instellen. Nee, ja, precies. Die standaard 9 minuten volgens mij. En dat kun je bij deze dus bijvoorbeeld 5 minuten maken of 10 minuten of uh, 2 uur, wat je maar wilt. Klopt. En wat ik zelf ook heel plezierig vind is dat uh, dus uh, aanzwellen, het veet in van het geluid. Ja, ik wilde me nog iets vragen. Kun je ook um, bij, in de, bij die iTunes, daar zit natuurlijk ook je beltonen. Kan je ook een, een, als je vindt dat je een hele mooie beltoon hebt, kun je die ook uh, gebruiken? Of moet je per se song, een song gebruiken? Ik heb mijn beltonen er niet tussen zien staan. Dus, want die, die zie ik ook niet staan als ik uh, uh, het muziekappje open. Dan zie ik mijn beltonen ook niet tussen mijn muziek staan. Nee, maar die staan natuurlijk wel bij geluiden, bij instellingen. ja. Ja, dat zal dan wel niet kunnen. Dat is wel jammer, vind ik. Ja, die staan ook, uh, als, je, als je naar de iPhone kijkt... die staan ook uh, heel ergens anders in uh, de mappenstructuur van, uh, van de iPhone komen die terecht. Die... Uh, die uh... M4R bestanden. Maar je zou dan natuurlijk zo'n beltoontje... maar ja, dan moet je weer terug converteren naar M4A... of wat is dat ook alweer... en dan, dan zou je ergens tussen je muziekbestanden kunnen zetten... en dan werkt het wel natuurlijk. Maar ja, dat is weer open gedoe. O oh ja, ach, dat valt op zich wel mee. En, en als je dit op die manier zou willen gebruiken... Dan, dan heb je dat er best wel voor over, denk ik. Ik realiseer me trouwens nu uh, dat ik iets vergeten ben. Dat is namelijk de vragen die binnengekomen zijn... ...via iAsk. Daar horen we mee te beginnen. Dus die gooien we er nu maar even tussendoor. Er waren twee vragen binnengekomen. Ten eerste de vraag uh, waar podcast 58 blijft. Uh, nou, die zit nog in de pijplijn. Ik heb hem net klaar. Vanwege het paasweekend en nog wat werkzaamheden hier in huis... ...en verder uh, werkzaamheden op het werk... ...is het er niet van gekomen om hem net zo snel uh, op de site te krijgen als vorige keer. Maar hij komt eraan... En dan was er nog een tweede vraag over de RSS-Feed. En daarvoor wil ik Nancy graag even de microfoon geven. Um, ja, zoals ik de vorige keer ook kon melden eigenlijk, uh, zijn we daar nog druk mee bezig. Hij is nog niet op orde, maar je kunt hem wel wel gebruiken. abonneren podcast. V /podcast. voor verzamelen. Oké, okay, dus um, wat, uh, wat ik hier nu doe, uh, om hem zeg maar in de podcast te krijgen van, uh, van Apple zelf. Uh, ik ga naar de link www.brachimeus.nl slash xml slash podcast.php En als ik dat invoer, uh, dan uh, stuurt hij mij zelf eigenlijk gelijk door naar de, de, de podcast app. En hij vraagt daar uh, of ik wil annuleren of wil abonneren. Nou, ik ga nu abonneren. knop. Podcast. Elke vrijdag is de Vosseghal afgelopen van 15.00 uur tot 16.00 uur voor het stellen van vragen over het gebruik van Apple-producten. Dan is die ingevoerd en uh, je zult zien dat die podcast nog niet helemaal op volgorde staan en het logo moet nog wat aangedaan worden. Maar je kunt er in ieder geval al gebruik van maken. De vorige keer uh, toen ik dit vertelde, toen zeiden uh, al mensen van oké okay, die link is misschien niet zo handig. Dus dat heb ik ook weer even teruggekoppeld. Dus het kan zijn dat we in uh, de toekomst een andere uh, RSS feed link gaan invoeren. Maar voor nu uh, kun je de, deze gebruiken. Oké, okay, Nens, dankjewel. Zijn er nog vragen over de RSS-feed? Nee. Oké. Okay. Um, dan gaan we het nu nog even hebben over de CISO-beurs. Um, volgende week is die. Donderdag, vrijdag en zaterdag. Even, er vallen twee dingen over te melden. Het eerste nieuws is dat het ons niet gaat lukken om de voorzet vanaf de CISO-beurs te doen. Uh, dat betekent dat uh, de voice chat het i vraaguur uh, volgende week helaas niet door kan gaan. Omdat uh, Nancy en ik uh, zeker bij afwezigheid van der beide op de beurs moeten zijn, is er dan niemand die het vraaguur kan doen. Dus dat gaat helaas over. Uh, verder gaan we natuurlijk best weer heel veel aandacht besteden aan iPhone, iPads en noem allemaal maar op. En uh, vooral zaterdag kan het leuk worden, want wat wij dan gaan doen is uh, met een aantal vrijwilligers en een zootje iPhones uh, de mensen de mogelijkheid geven om eens wat te lopen met Navigon. We gaan een route uitzetten en mensen die dat dan willen die kunnen dan dus even ervaren hoe dat is om met de iPhone met Navigon daarop een stuk te gaan lopen. Mensen die daar uh, belangstelling voor hebben, kunnen dat uh, aanmelden via iAsk. We gaan dat ook nog posten in de diverse fora. Uh, of gewoon uh, bij de Bartiméus stand komen vragen of ze mee mogen. Ben benieuwd, ben benieuwd. Uh, dat wat mij betreft uh, over de CISO-beurs. Uh, weet, uh, weet heb jij nog aanvullende informatie? Uh, ja, misschien uh, wel handig voor mensen die Android hebben en die de, instellingen willen, uh, de juiste instellingen om het toegankelijk te maken. Die kunnen uh, langskomen langs de stand met hun uh, met uh, telefoon of hun tablet. En dan kunnen we kijken wat we kunnen instellen. En, uh, uh, maar uh, dat is een stukje Android. Dat hoort hier niet eigenlijk thuis. Maar dat terzijde. Dan wilde ik ook graag vragen of er misschien uh, vragen zijn voor de CISO-beurs. Wij gaan wel naar de CISO-beurs. Zijn er toevallig vragen aan de leveranciers die wij zouden kunnen gaan stellen... ...en die wij dan laten terugkomen in de podcast die daarna volgt? Is dat een idee? Zijn er vragen die uh, gesteld kunnen worden? Lijkt me een prima idee. Laten mensen die dan ook naar het uh, uh, i ask of ask-abestaatje e-mailadres uh, e sturen... Ja, ...en natuurlijk wel het liefst uh, vragen die met uh, uh, Apple te maken hebben, lijkt mij. Oké, okay, dat wat betreft de CISO-beurs... Ik heb het gevoel dat we er snel doorheen gaan. Maar als ik kijk hoe laat het is, dan zie ik dat het alweer aardig uh, voortschrijdt. Uh, dan komen wij bij de, uh, de vragen uit de chat. Um, de vraag van Gunter. Gunther, uh, jij bent nog aanwezig? Jazeker. Mooi. Nou, uh, ja, twee vragen. Uh, de eerste vraag ging over het updaten van, uh, van iTunes. Ik moet je zeggen dat ik lees... Op de verschillende lijsten, zowel in het JAWS-forum, maar ook in het voice-over-forum, dat de mensen soms wat problemen hebben met uh, de nieuwe versie van iTunes voor Windows. Ja, ik weet niet of het te maken heeft met het feit dat ik een, een, een Engelse Windows hier gebruik, een Engelse iTunes. Ik heb die problemen niet. Ik zie dat Herman er niet meer is. Maar uh, ik heb Herman uh, een beetje bijgepraat over het gebruik van iTunes. En die had volgens mij ook de nieuwste. En ik had niet de indruk dat Herman echt grote problemen had. Um, dus wat mij betreft kun je gewoon updaten. Um, maar er zitten hier nog meer mensen in de chat die met iTunes werken. Ik weet niet of er uh, andere ervaringen zijn. Dus ik laat nu even de microfoon daarom los. Oké, okay, geen andere ervaring. Blijkbaar. Uh, er is wel zo, er heeft een link... Uh, uh, uh, ...gecirculeerd in het voice-over-forum van de tienpunt nog wat versie van iTunes... ...waarvan men echt vond dat die nog steeds toegankelijk was. Uh, die link die heb ik hier niet voorhanden, Maar ik weet niet precies, Gunther, welke versie je op dit moment hebt. Kun je dat vertellen? Gunther, ik heb niks gehoord. Nog een keer. Ik heb uh, versie 11 en die is er uh, rond de kerst opgezet. Om, want daarmee kon je zeg maar, uh, de iPhone van iOS 5 voorzien. Dat ging uiteindelijk niet. En uh, ja, op de iPhone is uh, wel alles zeg maar, uh, verdwenen. Zowel de contactlijst als uh, de muziek. En nu probeerde ik weer een uh, nieuwe muzieklijst toe te voegen, maar dat is zo gigantisch lastig, dat is mij nog niet gelukt. En toen kwam er al wel weer een berichtje van dat er alweer een nieuwe versie beschikbaar was van iTunes, 11.1 of zoiets. Ja, en ik wil hem wel downloaden, maar of die dan beschikbaar is, ik weet niet hoe ik hem moet gebruiken. Dat is het probleem. Alles komt, tenminste de dingen komen erop op te staan. Maar dan staat bijvoorbeeld in een uh, lijst van links naar rechts dat je uh, bijvoorbeeld een playlist kun je aanvinken. En dan zegt joh zo keurig uh, maak met je pijltjes uh, de keuze. Maar dat, uh, dat gaat dan niet. Totdat je weer op een lijstje bent en dan kun je wel en de lijstregel leesregel niet uh, goed mee. Dat ik zoiets heb van nou ik zou niet weten hoe ik uh, een muzieklijst moet samenstellen. Ja oké. Okay. Um, nou, als je versie 11 hebt, dan, dan heb je al de overgang gemaakt van 10 naar 11. Want bij sommige mensen ligt daar het probleem. Um, het enige wat ik even nu snel kan zeggen is dat je, als je dat nog niet gedaan hebt, als je iTunes hebt gestart met de toetscombinatie Ctrl-S van Simon, uh, zeg maar, een beetje iets van de oude structuur terug kunt krijgen. Ja, en verder is er natuurlijk in het afgelopen uh, jaar dat we deze podcast... ...doen behoorlijk wat uh, verteld over iTunes. Dus wat je zou kunnen doen is in eerste instantie eens kijken naar uh, uh, wat je daarvan kunt vinden. En daarnaast zou je ook eens kunnen kijken, um, als je dat tenminste zou willen... ...is bij Bart Umeesje aanmelden en vragen om een training um, iTunes. Dat kan ook. Misschien een rare vraag, maar er is heel vaak gepubliceerd van uh, Visio. En bij Visio heb ik wel eens geprobeerd een training te krijgen... En in het begin met de iPhone, nou dat was een regelrechte ramp. Vanwege dat degene die mij training moest geven, zelf het niet wist. Toen heb ik nog eens een training met uh, Navigon. En weliswaar de mobiliteitsleraar-rest die wist alleen dat je de iPhone in de hand moest houden. En voor de rest instellingen en alles, wist er totaal niets van. Dus ja, ik heb zoiets van... Als ik, uh, en ja, bij iTunes, iedereen die zegt tegen mij, tenminste van Visio, zei ze, ja maar met muziek daar kunnen we niks aan doen. Want vanwege auteursrechten en weet ik wat allemaal. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Nou, wat ik dus net zei, uh, Bartiméus bellen. Um, ik heb het een keer gedaan, dus ik wil het nog wel een keer doen. Um, even een opmerking terzijde. Ik zie hier iemand binnenkomen onder de naam MacFan. En ik heb dat al eens eerder geroepen, ook in uh, het vragenuur van Jos. Het zou plezierig zijn als mensen gewoon met hun eigen naam inlogden. Zodat wij weten tegen wie wij praten. Ik heb een tip. Ik heb uh, zelf uh, grijp regelmatig terug uh, over, voor iTunes over wat er verteld is in podcast 29. Uh, en dat begint als je met Winamp uh, werkt ongeveer bij uh, 30 minuten of zoiets. Dat, daar is een heel, hele leerzame uh, podcast van. En uh, daar heb ik heel veel aan. En dan verder is er ook nog een, uh, uh, eventjes ik geloof, vlak voor de, de winterstop zou ik maar zeggen, is er ook uh, in het iTunes, uh, in het uh, IASC uh, ding over, over verteld. En dat gaat dan vooral over 11. Maar die 29 is, uh, daar kan je heel veel van leren. Ja, waar ik nu aan zit te denken, maar het is natuurlijk een gigantische klus... ...is om een keer uit al die podcasts uh, de stukken bij elkaar te zoeken die over iTunes gaan. En een soort uh, iTunes podcast uh, ernaast te zetten. Maar ja, daar, uh, daar is op dit moment helaas geen tijd voor. Het zou misschien wel handig zijn. Nou, als het niet uh, op stel is sprong hoeft te gebeuren, wil ik dat misschien wel een keer doen. Kan iemand mij dan vertellen waar ik die podcast kan vinden? Want ik heb wel eens uh, hier gezocht op... Uh, het forum. En ik kan het niet vinden. Ik heb hier gezocht op de website. Ik kan het niet vinden. Nou, je kunt dan het beste toch gaan naar de website www.blinkmagazine. Dus Bernard, Leo, Isaac, Nico, Karel, Marinus, Anton, uh, Gerard, Anton, Zacharias, Isaac, Nico, Eduard.nl. www.blinkmagazine.nl en daar, uh, nou, dat, dat is een, een, een, een lekkere site, zit goed in elkaar en nou, daar moet je het zeker kunnen vinden, Gunther. Fijn, dankjewel. Ja, als ik het goed begrepen heb, ik, ik kan er ook niet zo makkelijk iets vinden, maar er zit kennelijk een zoekveld in, een editveld, en dan kan je dan uh, iTunes intypen of zoiets. En dan krijg je dan weer te zien in welke podcast je moet zijn. Mens, dat is een vraag voor jou. Ja, dat uh, klopt inderdaad. Uh, alle, alle podcasts zijn... Uh... Zeg maar benoemd. En ook de dingen waar het over gaat, die zijn benoemd. Dus uh, hij zou in de zoekfunctie gewoon tevoorschijn moeten komen. Dus het moet zo simpel zijn. En als je dat aan elkaar wil plakken voor ons, uh, heel graag. Ik uh, neem het aanbod bij deze aan. Als er geen haast bij is, hè? Alleen. Want anders dat is het wel een klus hoor. Dus uh, dat vind ik niet erg. Daar zit ik niet mee. Maar ik, ik ga niet uh, bijvoorbeeld uh, dit weekend of zo meteen beginnen. Dat kan niet. Nee, ben je gek? Nee, doe, doe het rustig aan. Maar ik vind het fijn dat je het aanbiedt. Uh, heb je ook de software om dit uh, te kunnen doen? En die direct, direct cut. En uh, ja, dan, daar kan ik de stukken bij uitknippen. En ja, dan moet ik ze op de een of andere manier aan elkaar plakken. Ik weet nog niet precies hoe dat, hoe dat moet. Maar uh, nou, ja, als ik daar hulp bij nodig heb, dan roep ik wel even. Uh. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou al een heel stuk geholpen zijn met alle losse stukken. Dus mocht je dat uh, te veel moeite vinden om dat aan elkaar te plakken en, en uh, uh, de manier te zoeken waarop dat moet... ...kunnen we ook een, uh, het anders doen dat jij de boel knipt en dat ik het dan aan elkaar plak. Nou, dat kan ik in elk geval doen, maar ik zou het ook wel willen weten. Hoe zou ik dat aan elkaar moeten plakken? Ik geloof het met mp 3 merch of zo, want dat heb ik ook wel. Ja, dat kan ook. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar daar gaan we het dan nog wel eens even samen over hebben, lijkt me. Ja, als je toch al dat mp3-kut gebruikt om het te knippen, dan zal dat andere programma daar wel min of meer op aansluiten. En dan is dat wellicht de handigste weg voor jou. Ja, maar het is, die programma's zijn denk ik niet door dezelfde maker gemaakt. Dus ik weet niet of dat nou verder veel uitmaakt. Maar misschien kan het ook met Goldwave. ik weet het niet. Daar ben ik niet zo in thuis. Daar kan ik maar één ding heel goed mee. Verder kun je er van alles mee, maar dat doe ik meestal niet. Dus ik wil het rustig doen hoor, maar moet ik moet even weten welk programma ik ervoor moet hebben. Ja, dat kan ik ook niet zomaar zeggen. Goldwave heb je natuurlijk uh, Audacity. Uh, kun je daarvoor gebruiken. En, en natuurlijk ook nog een, een zootje andere programma's die er zijn. Maar uh, daar gaan we het nog eens een keer buiten de chat over hebben, lijkt me. Goed plan. Eh, uh, Ton Roger hier. Overigens iedereen, goedemiddag. Ik weet niet of het brom, maar dan uh, hoor ik het vanzelf al. Even nog een heel klein vraagje over die yocto klok Moest die nou op de voorgrond uh, actief blijven? Als je gebruik wil maken van je eigen muziek, wel. Dat geldt voor alle apps die door derden zijn gemaakt en die gebruik willen maken van jouw muziek. Daar kunnen ze blijkbaar alleen maar via een omweg bij, zodanig dat ze actief moeten blijven, helaas. Oké, nou ik heb hem net gedownload. Ik ga hem voor morgen uitproberen, bedankt. Oké, okay, ik hoop dat je niet uh, ergens heen moet, want je weet maar nooit. Nou, het enige is dat ik uh, morgen mijn uh, duiven eruit moet laten, mijn voortduiven. Dus, uh, nou ja, mocht dat een half uurtje later zijn, is dat geen probleem. Oké, okay, prima. Nou, we horen het uh, hopelijk over 14 dagen. Um, nou, uh, Gunther, ik hoop dat jouw vraag is, uh, op dit moment uh, uh, goed genoeg is beantwoord. En nogmaals, uh, uh, wij kunnen je, uh, ik weet niet wat visio. Uh, hoe dat precies allemaal in elkaar zit. Maar bij ons is de kennis er zover ik kan nagaan. En ik moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn. Ook als ik over mezelf praat. Maar is die kennis er wel? En, en nou ja, we zijn er nu eenmaal voor om, uh, om die, do die uh, door te geven. Um, zijn er nog meer vragen opgekomen tijdens het chat? Als dat niet zo is, dan gaan we gewoon door naar de leuke dingen die mensen hebben gevonden. Of minder leuke dingen die mensen hebben gevonden deze week. Ja, nou ja, ja, ik heb geen uh, vraag zozeer, als wel een opmerking. Uh, dat slaat terug op de chat van vorige week, uh, waar ik uh, passief bij was via een opname, want ik moest weg. Uh, daar is gesproken over VoiceStream, Reader, uh, een fantastische app, daar wil ik ook niets van afdoen. Er is één ding wat me er ernstig in teleurstelt, dat vind ik echt heel vervelend... En, uh, en dat is niet het feit dat je geen e-pubs uh, van Apple erop kunt draaien. Dat is jammer, maar helaas, daar hebben we iBooks voor. Maar wat ik wel heel vervelend vind, is dat je niet per pagina kunt navigeren. Daar hebben ze niet goed over gedaan. Oké okay. okay, Ruud, uh, dat nagedacht dat bleef een hele tijd in cyberspace hangen. En er was de boel ook weer geblokkeerd. Maar je bent er weer. Nee, dat heb ik ook nog niet kunnen vinden. En zoals je ook in de chat hebt gehoord. Had ik vorige week ook wat moeite met. Uh, met het, uh, uh, het toevoegen van tekst. In um, in uh, uh, zeg maar het bestand dat ik aan het beluisteren was. Ik heb toen wel een, uh, een bestand naar mezelf gemaild. En dat kwam keurig als tekst uh, aan. Dus uh, van pdf naar tekst. Die vertaling is zeker niet slechter dan dat mijn. Computer me biedt via Open Book of via Adobe zelf. Uh, ja, dat is jammer. Misschien is dat te mailen aan de dames en heren, want dat zou wel handig zijn als dat er uh, ook nog bij zat. Uh, ik weet niet of dat nog genoemd is, maar uh, Lotte leest daar nu op dit moment een Word-document mee en die is daar ook heel erg blij mee dat dat op deze manier kan. En dat je toch ook nog. Enigszins door je documenten kunt navigeren. Ik heb zelf nog niet geprobeerd om bookmarks, dus een, een bladwijzer, te zetten. Maar dat schijnt dus ook goed te gaan. Ja, dat, dat laatste zal zeker. En inderdaad, Word documenten, Word X documenten, allemaal geen probleem. Uh, maar juist die, uh, die pdf'en waar je toch, uh, laten we zeggen, vanuit de inhoudsopgave via een link naar het juiste stuk kunt. Dat zou nou mooi zijn als men dat daarin zou bouwen. Maar inderdaad, er is ergens een knop... Uh, uh, feedback, Als ik me niet vergis, uh, daar, die zal ik wel eens aantikken. Dan zul je wel een mailtje of zo kunnen sturen. Ga ik dat eens doen. En um, wat, waar ik een tijd naar heb gezocht, maar wat ik uiteindelijk wel heb gevonden... ...is ook wel even handig om te melden. Um, dat is, uh, je moet dus stemmen bijkopen. Dat is wel duidelijk geworden. Nou, dat is allemaal geen ramp. Maar nou heb ik uh, bijvoorbeeld een iPhone... ...en een iPad en er is nog een tweede iPhone in huis en dan wil je die app op die drie apparaten hebben... ...dan moet je op alle drie die apparaten ook weer zo'n stem installeren. En eerst dacht ik, tot ik moet hem weer een keer bijkopen. Maar dat zit ergens diep weggestoken in uh, de instellingen uh, bij... Uh, Voice Settings en dan moet je op Restore tikken en dan krijg je de stemmen die je gekocht hebt en die kun je dan gratis downloaden. Nou, dat dan even als, als aanvulling en de rest, ja, ik, ik zal zo een keer contacten... En ik hoop dat men daar uh, dan een keer iets aan gaat doen. Want dan, dan zou die echt 100% vijf sterren fantastisch zijn. Lijkt me een goed plan. En ik denk, uh, fijn dat je dat ook nog even hebt ontdekt. Want daar was ik ook nog naar op zoek. Maar ik had nog geen tijd gehad om daarin te duiken. Dus dat is ook mooi. Uh, van die stemmen. Uh, ik denk dat het uh, uh, goed is uh, als meerdere mensen een mail zouden sturen met deze... Uh, uh, deze, nou ja, noem je dat verbetering, want dat zou het zeker zijn in de app. En tot nog toe heb ik eigenlijk alleen maar blije mensen over de Voice Dreamreader gehoord. Ik heb nog een geheel andere vraag. Ik weet niet of het nu aan bod kan komen. Um, ik heb een vraag over iTunes Match. Maakt iemand daar gebruik van of weet iemand hoe dat precies werkt? Nou, ik maak er in ieder geval niet, uh, geen gebruik van, want ik uh, begreep het dat dat... Uh, um uh, iets een, een, een clouddienst is en ik heb geen idee hoeveel ruimte je daarvoor moet hebben dus ik heb er zelf nog nooit gebruik van gemaakt en ook nog helemaal niets over gelezen maar misschien iemand anders wel oh ja dat is inderdaad de clouddienst. want je hebt normaal 5 GB en die zitten of ja GB die zitten heel gauw vol inderdaad als dat mee zou werken, uh, gaan dat je daar meer voor moet hebben dan zou het inderdaad ook niet prettig zijn want je betaalt daar 25 euro voor die uh, muziekdienst Um, ja. Misschien heeft iemand anders hier in de room ervaring uh, mee. Ik wilde nog eventjes vragen van uh, wie moet ik hebben om bij Bartmee's uh, aan te melden voor zeg maar zo'n iPhone training? Nou, in dit geval gaat het eigenlijk om een stukje computertraining. Want het heeft niet eens zoveel met de iPhone. Ja, ook natuurlijk wel, maar vooral met Windows te maken. Uh, je kunt dat gewoon... Uh, uh, uh, uh, ik, heb, ik onthoud dat nummer nooit, maar het, uh, het uh, bekende uh, nummer van Bartje Mees kun je daarvoor bellen. En daar dus je vraag of je aanmelding neer te leggen. Nens, heb jij nog aanvullende informatie? Ik ga het ook proberen. 0900 77 888 99 volgens mij. Dankjewel, Nancy. Oké... Okay. Um, ja, die, die, ik, ik weet het ook niet, Robert, met die, die uh, uh, iTunes Match. Ik heb wel ook eens een keer zoiets had, gehad van ik moet daar ook naar kijken. Omdat Audio Galaxy uh, niet meer uh, in de lucht is. Dus dat kun je nu niet meer gebruiken om je, je, je muziek te streamen. Zij zeggen dat die dienst op de een of andere manier is overgegaan naar Dropbox. Omdat die ook die mogelijkheden biedt. Maar ik heb nog niet kunnen vinden. Uh, er waren ook wel verwijzingen op de site van Audio Galaxy. Ik heb nog niet kunnen vinden hoe dat nou weer in elkaar steekt. Dus uh, eigen muziek streamen uh, via zo'n dienst uh, kan, ik nog niets, uh, kan ik nog verder niets over zeggen. Ja, want aan die iCloud-functie, dat je daar meerdere uh, moet hebt, heb ik nog niet echt aan gedacht. Maar wel aan alle andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld ook een Apple TV en daarmee kun je ook uh, iTunes Music afspelen... En uh, er stond daar gewoon een icoontje en daar stond, kon je alleen maar informatie op vragen. En dan kon je je aanmelden, dus dan moest je dan via Apple ID gewoon 25 euro betalen. En volgens mij loopt, uh, gaat het dan uploaden, je eigen muziek eigenlijk. Uh, maar voor mij zou het dan handig zijn dat ik dan mijn computer niet meer aan te hebben tijdens die Apple TV. En uh, nu bij, volgens mij is dat bij een nieuwe versie gebeurd. Nu staat er niet meer alleen informatie bij het icoontje, maar mijn... Uh, ...iTunes uh, gekochte muziek... ...die staat al in iTunes Match... ...dus dat al wel, maar niet mijn eigen muziek natuurlijk. Heb je kunnen nagoan... Uh, ...als er muziek in iTunes uh, Match staat... ...of dat inderdaad afgaat van je 5 gigabyte... ...die je op uh, iCloud hebt? Ik vind heel dat ik niet te horen ben... ...goedemiddag, ik ben Jaap Bortel... ...ik weet dat wel. iRadio eraan komt... Ik weet alleen niet hoe dat gaat werken. En dat zou hetzelfde zijn, ja. En uh, Tom, ik heb daar nog niet echt naar gekeken inderdaad. Ik weet niet waar je dat kan zien. Ik zou dat kunnen zien op iCloud.com. Of ja, dat denk ik. Uh, nou, heel misschien daar, zou ik dat nu kunnen nemen, nazoeken. Daar heb ik nu iets van twintig nummers in. Want zoveel nummers heb ik nog niet met iTunes gekocht. Maar um, ja, ik weet niet, uh, anders moet ik het maar gewoon doen. kost dan een maandag 25 euro. Maar als alle, al mijn eigen muziek daar gewoon ingeladen wordt... en ook nog op een vrij goede kwaliteit moet kan zijn... en ik zou niet meer um, mijn computer aan hoeven uh, te hebben staan... en dan kan ik gewoon op mijn tv gewoon alle muziek streamen... dan zou dat wel heel voordelig zijn, denk ik. Dus ik uh, zit er altijd nog heel erg over te twijfelen. Maar uh, misschien moet ik maar gewoon uh, Apple bellen of zo. Ik weet niet wie dat zou weten... Nou, je kunt uh, um, uh, ook informatie vinden over iCloud in je iPhone zelf... ...onder algemeen en dan uh, iCloud. Instellingen, alg nee, instellingen, iCloud, ik moet het goed zeggen, niet algemeen. Daar vind je ook informatie over wat er allemaal in de iCloud staat. Um, ik heb wel eens begrepen, maar dat geldt dan alleen... ...en, en dat, dat schiet mij nu ineens te binnen, dat... ...kijk, jij hebt die muziek via iTunes al gekocht, dat weet Apple... En dat betekent dus dat als je die muziek via iTunes Match wil afdraaien, uh, Apple dat gewoon voor je afspeelt. En dat zou dan niet hoeven te drukken op je uh, op je iCloud uh, uh, hoeveelheid gigabytes die daar staan. Maar nogmaals, helemaal zeker ben ik daar niet van. Ja, dat is in dat nood, Dan hoef ik niet mijn computer voor aan te hebben staan. Nou, als dat dan niet in iCloud te maken zou hebben, dan is daar alleen nog echt alleen nog de vraag of dat uh, of die andere muziek wel uh, in iCloud, ja die komt in iCloud, maar of dat ook met die uh, ruimte te maken heeft, dat is dan nog de enige vraag. En dan uh, kom ik er, uh, dan wil ik het wel doen. Nou bedankt voor de informatie. Oké, okay, graag gedaan en ik ga er zelf ook nog eens even verder naar kijken. Um, zijn er nog meer mensen die iets, uh, iets uh, te bedden willen brengen? Ja, ik wou nog wel een opmerking maken over de, uh, de, de uh, CISO-beurs. Ik heb uh, gisteren de nieuwsbrief van Freedom Scientific Benelux ontvangen. En zij gaan daar, uh, naar mijn idee, ook voor ons uh, iPhone-gebruikers... Uh, een zeer interessant iets demonstreren. Uh, of het ooit echt ingeburgerd gaat raken, dat vraag ik me eerlijk gezegd een beetje af. Want dat kost volgens mij nogal wat. Maar uh, dat uh, appje heet Site Compass. En het is de bedoeling dat je door middel van bluetooth verbindingen met uh, in bepaalde ruimtes of plekken uh, opgestelde uh, uh, apparaten informatie over uh, je omgeving gaat horen en dat moet dus uiteraard allemaal op maat ingesproken en gemaakt worden dus ja dat vergt nogal wat om dat echt functioneel te maken. Maar er worden wel wat aardige voorbeelden genoemd en zij willen daar wat demonstratie van geven. Dus dat is best uh, in ieder geval leuk om uh, in ieder geval eens even te bekijken denk ik. En uh, wat er ook aangeraden wordt in de nieuwsbrief is om vooraf ook maar vast eventjes die, uh, die app te downloaden. Wat ik dus maar gedaan heb. Kun je het dan ook ergens anders uh, gebruiken of uh, is dat alleen maar waar die bakers zich bevinden? Want het leek mij ook heel interessant en... Ik heb ook uh, de nieuwsbrief gisteren gelezen en toen dacht ik, goh, als ze zover willen gaan dat uh, een menukaart van een restaurant en alles uh, te vinden is en alles. Maar uh, ja, als ik daar alleen op de beurs werkt en verder nog nergens, dan weet ik niet of dat zin heeft. Maar het lijkt me wel heel mooi... Uh, als dat uh, gaat komen. Nou vooralsnog werkt het natuurlijk nog nergens. Het is een Amerikaans bedrijf. En uh, ik weet ook niet of het zal lang bestaan. Uh, dat moet je eens op die website misschien gaan kijken. Uh, maar het is inderdaad zo. En dat was ook meteen mijn kant beperking uh, die ik erbij aangaf. We moeten... ...überhaupt nog maar zien of het in de praktijk ooit echt iets oplevert. Want het werkt inderdaad alleen, naar mijn gevoel... ...en als ik hier nu dat appje op opstaat, zegt hij no sites, Dus hij, kan hier, hij vindt hier niks. Dan moeten natuurlijk wel bakens zijn die jou de weg wijzen. En uh, ja, de, die moeten binnen Bluetooth afstand. Dus dat is uh, op een behoorlijk. Uh, dat, uh, dat, uh, dat kan niet zo ver. Dus, dus dat werkt echt alleen heel lokaal waar ze dat voorzien hebben. Dus dan moet een restaurant eerst bereid zijn om daar zo'n baken neer te zetten. En daar de menukaart uh, op te presenteren. Ja, uh, wie gaat dat doen? Dat is ook meteen een beetje waar, waarvan ik denk: van ja, gaat dat ooit echt uh, iets opleveren? Of is het gewoon een leuk speeltje, maar wordt het nooit wat? Nou, het lijkt me inderdaad uh, leuk om uh, misschien. Kunnen... ...kunnen we tijdens de CISO daar iets gaan opnemen bij Freedom... ...en eventueel daar een stukje van laten horen hier in, de, in het Vraaguur. Ja, ik had het nog niet gelezen, ik loop een beetje achter met mijn post... ...dus ik zag hem al wel binnenkomen, de nieuwsbrief... ...maar we gaan er in ieder geval achteraan. Ik ben wel benieuwd naar de techniek, want de RFID komt natuurlijk eraan... ...dat is ook een, een simpele oplossing en een goedkope oplossing... Ik ben benieuwd. Ik ga in ieder geval kijken. Ja, gaan we doen. En gaan we ook even kijken of we wat kunnen opnemen. Voordat ik het vergeet, ik had ook zelf nog twee nieuwtjes die ik zeker hier kwijt wil. Ten eerste is er uh, tijdens het paasweekend uh, een nieuwe update van Navigon gekomen. Uh, er zitten een aantal verbeteringen in die voor ons niet zo van belang zijn. Uh, twee die wel van belang kunnen zijn. De eerste is dat ze nu ook uh, integratie met Foursquare hebben. En daar hebben we het al eerder over gehad. Foursquare is een, so is een database van allerlei interessante punten. Uh, die gewoon door uh, iedereen kan worden aangevuld en bijgehouden. En daarnaast is het uh, tijdens het navigeren het omschakelen... ...ik heb dat ook al gezien... ...van uh, voertuignavigatie naar voetgangersnavigatie... ...een stuk uh, eenvoudiger geworden. Dus dat, uh, en verder nog een tweede nieuwtje hoorde ik ook net van Nens. Ik heb hem ook al gedownload. De VIP-agenda is uh, gepresenteerd. Dat is een agenda die uh, Bartimeus heeft laten maken of heeft gemaakt in samenwerking met een bedrijf. Uh, de doelgroep is vooral wat ik ervan begrepen heb: uh, uh, scholieren. Maar het is ook een volwaardige agenda. Maar daarnaast kun je uh, iets met roosters en je kunt iets met cijfers en je kunt roosters delen. Um, ik heb hem gedownload en hij ziet er uh, goed uit. Ik heb zelf nog wel een paar opmerkingen. En uh, uh, het eerste waar ik al tegen opliep is dat ik, um, dat ik niet mijn andere afspraken zag. Dus ik moet er nog mee gaan spelen. Maar we gaan die natuurlijk zeker behandelen in een volgend vraaguur. Als we tijd hebben, zou Nancy dan nog kunnen zeggen hoe ik snel en makkelijk uh, op de Mac inlog? Of is dat een heel uh, groot verhaal? Uh, ik weet niet of jij dat was, maar vorige week is die vraag ook geweest. En toen hebben we gezegd dat dat inderdaad uh, in een podcast een keer is behandeld door uh, Egbert. Die heeft het samen met Nancy uitgezocht. En uh, toen is afgesproken dat uh, Nancy dat op uh, Blink magazine zou zetten. Um, ik zei toen ook al dat ik niet weet of dat sinds de update naar uh, Mountain Lion is veranderd. Dus... Um, ja, daar kan ik eigenlijk niks over zeggen. Nens, heb jij dat stukje al op Blinkmagazine staan? Nee, het stukje heb ik nog niet op Blinkmagazine staan. Uh, ik ga ervoor zorgen dat dat vandaag op Blinkmagazine komt te staan. Oké, okay, en verder kan uh, Robert natuurlijk uh, uh, op Blinkmagazine zoeken in welke podcast dat uh, is behandeld. Volgens mij is dat vrij vroeg vorig jaar geweest, ergens in februari als ik me goed herinner. Oké, okay, in februari. Oké, okay, wat een hele grote lijst. Uh, waar zou ik dat uh, gebeuren of dat uh, faaltje van uh, Nancy kunnen vinden? Dat is ook op de website www.blinkmagazine.nl. Even nog een vraag om op die Zizobiers terug te komen. Hè. Zijn er nog andere nieuwtjes waarvan je zegt van god, dat of dat is wel interessant. Want de enige nieuwsbrief die ik uh, momenteel gezien heb is die van Freedom Scientific en eigenlijk uh, voor de rest uh, nog niet en de DCCD die voor de CISO-beurs toegestuurd zou worden, die is er helaas ook nog niet. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, denk ik ook van, uh, je hoort of ziet weinig nieuws. En als ik bij uh, uh, kameraden van mij vraag, dan hebben ze allemaal zoiets van, nou, we weten nog niet of ze dit jaar gaan, weet je wel, want uh, er zal toch wel niets nieuws zijn. Ja, het, het voert denk ik een beetje te ver om hier uh, van allerlei dingen te gaan uh, uh, discussiëren en bespreken over de CISO-beurs, want daar zitten we hier niet voor. Um, ik, uh, maar, uh, ja, ik weet het niet. Ik heb ook een nieuwsbrief gezien van, uh, van de CISO zelf. Um, en verder van Freedom. En ja, het is natuurlijk altijd... Kijk, er kan niet ieder jaar heel veel nieuwe dingen zijn. Uh, soms gaat het in een golf dat je denkt van... jongen, heel veel nieuws. En uh, andere keren is er eigenlijk maar weinig, uh, weinig nieuws te, te vertellen. Dus ja, um, ik denk dat het nogmaals hier te ver voert... om uh, verder nog uh, op de CISO-beurs hierin te gaan, lijkt me. Nou, en ook natuurlijk de, de vrienden van uh, Optelek hebben een nieuwsbrief. En uh, zo uh, Babbage heeft een nieuwsbrief. Dus ze hebben uiteindelijk allemaal wel hun eigen nieuwsbrieven. Als je die uh, aanhaakt, dan, uh, dan weet je het meeste wel. Precies. En er staan natuurlijk zoveel firma's dat ach... Kan altijd leuk zijn om dan gewoon even een paar uurtjes te gaan rondrennen. Ten slotte kost het niks. Behalve jouw je reisgeld. Ja, daar heb je ook gelijk aan. Dus uh, nou weet je, dan ga ik dat maar eventjes, uh, eventjes doen. Ik vond het jammer dat ik helaas geen uh, kennis uh, bereid vond. Ik heb twee jaar geleden iemand meegenomen. Gewoon een zien persoon IT'er. Nou, die jongen die keek zijn ogen uit. En die vond het jammer dat hij dit uh, weekend moest uh, werken. voor weekend was het hij zo beurs, anders was hij graag meegegaan. Want hij zegt van nou eigenlijk zou het gewoon openbaar moeten uh, gemaakt worden voor iedereen. Want er is zoveel te zien. En mensen die komen dan ook uh, zoveel met uh, meer van dat soort dingen in contact. Om dat uh, ja, zeg maar uh, te bekijken en misschien eerst toe te passen. Ja dat is zo. Maar ja dan wordt het nog voller. Het is vaak al zo ontzettend druk. Ja. Oké okay, um, dat wat betreft uh, de CISObers zijn er nog meer... Mensen die uh, iets uh, kwijt willen. Nou, ik heb nog wel een vraag. Ton de onder aanleiding van jouw verhaal over Navigon. Die heb ik namelijk ook gedownload, die nieuwe versie. En wat er bij mij nu gebeurt als ik hem opstart: dan kom ik in een scherm met uh, kaarten. En dan zie ik daar een hele reeks kaarten. En naast al die kaarten zit uh, een knopje downloaden, een knopje openen en nog een ander knopje. En uh, ja, je kan ook alles downloaden. Maar ik denk, ja, als ik alleen eens met Nederland begon en misschien België, dan uh, kom ik al een heel eind. Maar ik, ik kom niet uit dat scherm. Ik heb geen idee hoe ik verder kom uh, voorbij dat scherm. Ja, dat snap ik. Blijkbaar heb jij dus ook destijds Fresh Maps Excel gekocht, of zo, hoe dat ook alweer mocht heten. Je krijgt dan om de dus zoveel maanden een kaartupdate. Dan komt hij vanzelf daar in die, uh, die maps terecht. Um, het is een beetje tricky, maar volgens mij moet je dus of op de Nederlandse kaart tikken... ...of op die downloadknop. Ik weet niet meer welke van de twee. Als je dat hebt gedaan, probeer ze gewoon allebei. Dan zie je onderaan, zie je een knop wijzigingen overnemen. Als je die dan dubbeltikt en je gaat weer terug, bijvoorbeeld naar Nederland... Dan zie je dat hij aan het downloaden is, hoeveel hij gedownload heeft en hoe lang het volgens mij nog duurt. Iets dergelijks was het. Oh, oh, nou ja, dat gaan we dan maar eens proberen. Maar hoe kom ik daar nou ooit verder? Want ik, ik, ja, ik, heb, ik heb ooit die, die hele, uh, ik, volgens mij heb ik nooit uh, extra aankopen gedaan binnen die app. Maar ik heb hem destijds gekocht toen hij eens een keer in de aanbieding was uh, voor de helft van de prijs. En dan inderdaad wel die, die uh, Euro, uh, Europa versie. Ik krijg een stuk of twintig landen heb ik in die lijst. Ja, dat klopt. Um, ja, ik kan natuurlijk nu nog wel even snel kijken. Maar dan ga ik eerst even vragen of er nog uh, uh, mensen zijn die nog uh, iets uh, willen vertellen. Nee, maar je mag uh, ondertussen wel even kijken. Dan kan ik misschien even een klein grappig ding vertellen. Uh, over wat aansluit bij jou. Uh, uh, uh, hoe heet het? Apjes. Er zijn ook apjes die... Notities. Nou, 1, 2, 3. geselecteerd. Er zijn ook appjes die kunnen registreren wat, uh, wat je doet in je slaap en uh, nou ja ik heb er even drie uitgepikt. Uh, sleep Talk van 89 cent, nou die uh, is aardig toegankelijk, daar kan je wel wat mee. Um, dan hebben we even kijken een sleep recorder, dat is een gratis, en, een dream talk is een gratis versie. Uh, de drie de sleeprecorder zitten de knoppen een beetje door de war en er is niks goed gelabeld. De dream talk. Nou, ik denk dat daar wel uit te komen is. Dat is uh, eventjes uh, gewoon voor de, de leukigheid, denk ik. Dus dan kun je opnemen terwijl je slaapt. En dan hoor je of je knort, lacht, of knarst je tand of dat soort dingen meer. En er zijn uh, wat favorieten, dan kun je luisteren hoe andere mensen snurken. Kun je ook als je hard opdroomt en zo. Dan, <laughs> sommige mensen doen dat toch? Ja, sommigen hebben echt hele, hele verhalen. Ik ken er wel een paar die dat doen. Ja, ik ook. <laughs> Zelf zeg ik altijd dat ik niet snurk, maar helaas, ik snurk wel. Ik snurk alleen als ik op mijn rug ga liggen, volgens mij. Ik, uh, ik heb Navi gewoon openstaan, dus ik zet even de microfoon van. Joel zit in mijn hoofd te praten. Uh, want ik moet een koptelefoon hebben, omdat mijn iPhone aan dezelfde mixer hangt als mijn microfoon. En als ik dan mijn, mijn speakers openzet, dan gaat de boel rondzingen. Openen. België, 32,1 MB. Oké, okay, ik tik nu op België. België, 32,1 MB. En dan ga ik even België. onderin kijken. Het moet worden gewist. Meer, top. Geselecteerd. Map, Manager, extra's. Instellingen, kaart, top. Een van wijzigingen overnemen. En daar is het. Dus nu ga ik... Heb ik dat gestart en nu ga ik weer... Oké, okay. knop. De gedeselecteerde kaarten worden automatisch gewist wanneer de app de volgende keer wordt... Oké. Okay. Knop. Ik Dacht toch niet dat ik iets gedeselecteerd had, blijkbaar wel. Of en herzien op kaart download starten. Hij is ook heel traag bij mij. Zweden, 108,4 megabits helemaal info. Ik vind ook de nodige bestanden openen. De nodige bestanden 206 openen. Download kaart wissen openen. Ja. kaart openen. kaart openen. Download starten. Kaart wissen knop. Bosnië en Herzegovina? Ik wil België zien. Kaart wissen. Download start. Openen. Knop. België. Moet worden gewist. Nou dat weet ik dus niet, dus ik klik nog een keer op België. Moet worden gewist. België. Moet worden gewist. Bel openen. België. 32,1 megabyte. Kijk of ik nu weer die knop wel heb meer. onderin. Gezillen. Extra's. Instellingen. Kaart. Zo. Wijzigingen overnemen. Nou wijzigingen knop. overnemen, dan doe ik het nog een keer. 10,53, kaarten update beschikbaar update, later, gezet wijs, kaart, instellingen, extra's geselecteerd, Andorra 425, open, nog een Down. keer, kaart. nu ga ik weer open. vegen België kaart Wis. Bosnië en Herzegovina. Oh. download, openen, België 32,1 megabyte nou. openen download starten, knop nou zie ik hier download starten het is inderdaad een beetje dat ik denk van wie doet nou wat openen, België 32, openen, download starten, kaart wissen, bosnië en Herzegovina, kaart, nou. openen, belgië, kaart wissen, knop, download starten, knop. Je hebt gelijk, Bruno, het is een beetje... Andorra, 400 openen, download, kaart wissen, belgië, openen, knop, download starten, knop. Nou, dan heb ik dus weer die download starten hier staan, maar ik weet niet precies... Rij 3 tot MSC, Bulgarije. 23 instellingen. Kaart. Wijziging. Bezet. 10. Wijziging. Over die je hoort dat ik zit ook te rommelen. Extras, om hem context, echt goed te krijgen. Wikipedia. Gratis. Extra's. Koptekst. Extra's. Kop 3G. Geselecteerd. Extra's. Instellingen. Mapmanager. 4 van 5. Dat zal wel geselecteerd, zijn. Mapmanager. Update. Knop. Later. Bezet. Wijziging. Kaart. Instellingen. Want je hebt dan ook nog Die, die update -knop. Kaart. De update. Kaart. De update. Download starten. Knop. En nu is hij dus heel traag. Update. Kaarten. Kaart wissen. Download start. Openen. Knop. Zwitserland. 39. Nou, nu zit ik Map. daar helemaal. Benodigde bestanden. 2. Openen. Up. Later. Knop. Bezet. 10. Wijzigingen. op Kaart. Top. En nu zie ik wijzigingen, wijzigingen overnemen. overnemen. Nou, um, toen ik hem van de week kreeg met Nederland ging het vrij makkelijk, maar ik zie nu dat hij weer aan alle kanten Map. loopt Meten. te rommelen. Koptekst. Um, misschien is het goed, Nens. Kun jij dat ook uh, even vastleggen Info, in, in, in, in je hoofd? Dat wij daar misschien samen eens naar gaan kijken. Hoe dat nou zit met die map manager. En dat we dat dan in de volgende chat uh, even gaan bespreken. Lijkt mij tenminste lijkt mij, uh, het beste plan wat ik op dit moment kan voorstellen. Want ik word hier ook niet echt helemaal, uh, uh, helemaal blij van. Ik gooi de microfoon weer los. Hoi. Ja, wat ik daar even op aan wil vullen Tom, want jij kunt nog allerlei tabbladen zien en kon ik dat maar, want ik kan alleen in die kaartmanager nu iets doen. En wat ik nu moet doen, nou, dat is me na jouw exercities ook nog nauwelijks duidelijker geworden, maar dat zul je begrijpen. Uh, ik heb dus heel die tabbladen niet, die extra en wat jij daar allemaal hebt en instellingen. Ik kom dus gewoon niet meer in Navigon. Ik kom alleen in die, die mapmanager en dat is het dan. Ik kan daar op dit moment helemaal niet meer uitkomen. Heb jij misschien de nieuwste iOS gedownload? Want laatst ging mijn iPhone aan de stroom. En toen zei hij ook weer van er is weer een nieuwe iOS 6.1.3 is eruit. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft? Nee hoor, dat heeft er niets mee te maken. Want uh, ik heb die fresh maps al een hele tijd. En datzelfde probleem kom ik iedere keer weer tegen. En soms lukt het me dus blijkbaar wel in één keer zoals begin van deze week. En nu krijg ik het niet meer voor elkaar om België binnen te halen. Terwijl ik zeker weet dat ik dat nog niet heb gedaan. Dus uh, uh, nee, uh, Gunther, daar, uh, daar heeft het niets mee te maken. Het is gewoon een beetje trial and error, zoals dat dan heet. Uh, blijkbaar, maar ik denk dat het goed is om uh, uh, een keer uit te zoeken hoe dat scherm er echt werkelijk uitziet. Bruno, dit is raar. Uh, ja, ik zou maar gewoon eens iets proberen. Uh, kies dan inderdaad voor Nederland of op die downloadknop... En dan kijken of je onderaan wel wijzigingen overnemen ziet. En het, het blijft op zich heel raar dat je die tabbladen uh, niet hebt onderin. Want die mapmanager zit gewoon in Navigon. Dus het blijft vreemd. Hoi, um, Bruno en Tom. Um, ik heb er inmiddels tien uh, geïnstalleerd uh, met dit, uh, dit stukje. En ik heb hem nu even met, uh, met de voice over gedaan... Wat je doet is, ik heb even Luxemburg gepakt. Daar heb ik op dubbel getikt. En inderdaad, dan krijg je onderin krijg je die balk van die wijzigingen. Die moet je ook weer dubbel tikken. En dan gaat hij hem downloaden. Nou, dat hoef je niet eens af te wachten. Als hij hem gedownload heeft, dan komt hij met... Yes. De, dan komt hij met een, een... Hoe heet het? Een melding dat hij de nieuw geselecteerde kaarten werden gedownload. Deze kunnen bij de volgende programma start worden gebruikt. En dan kan ik oké okay klikken. En vervolgens zou die toegevoegd zijn. Maar dit is wel anders dan uh, toen ik uh, al die appjes ging installeren. Uh, want daar was het zo, ik ging inderdaad uh, de benodigde bestanden... Waar die mee opstarten was inderdaad zonder die, uh, die, die tablaatjes onderin. En ik zag benodigde bestand, uh, bestanden was geselecteerd. Dat heeft hij natuurlijk nodig om die navikon te laten draaien. En ik moest Nederland nog aantikken. En als ik dat deed, dan moest ik naar beneden naar die balk dat hij dat moest gaan uitvoeren. Waar jij het net had, over had, over die balk die daar dan wel aanwezig is. Zodra je dat, je, je taal hebt geïnstalleerd, of je land hebt geïnstalleerd. En vervolgens uh, gaat hij dat downloaden. En toen heb ik ook de hele tijd zitten wachten van, goh, wat gebeurt er nu wel wat? Nou, uiteindelijk... Uh, Verander die balk onderin in van je kunt nu de app starten. En dan kom je pas in het beginscherm van uh, de app zelf. Dus het heeft eigenlijk, denk ik, te maken met dat, die een, uh, dat je in een beginscherm zit, zeg maar. Ja, en dat zit ik natuurlijk niet meer. Het rare is wel, want ik probeer het nu onder jouw verhaal nog een keer. Als ik wijzigingen overnemen tik, dan springt hij naar het uh, tabblad extra. En dat is natuurlijk raar, want dat zou hij eigenlijk niet mogen doen. Dus nou ja, het, het, het, het, inderdaad, het verhaal wat jij nu vertelt, dat, dat, dat, nou, dat dacht ik dus ook. Maar bij mij ging dat dus net niet. Maar dat zou je dus wel kunnen proberen, Bruno. Ja, wat ik nu net gedaan heb, is inderdaad Nederland aanklikken. Dan zegt hij inderdaad, moet worden gedownload. Ik denk, nou ja, oké, okay, dan klik ik maar op download starten. En dan op wijzigingen overnemen. Maar volgens mij zit ik nu nog steeds met een scherm... Ik zit nog steeds in datzelfde scherm. Het, uh, hij is even wat trager geworden, maar als ik helemaal onder in mijn scherm voel, dan zie ik alleen die laatste kaart en dat knopje, bezet, die, die, die uh, informatie over wat er bezet is aan ruimte en wat er. Uh... Kijk. Nou ja, goed, hij uh, stopt het een beetje, maar dat is het laatste wat ik rechtsonder op mijn scherm zie. En, en voor de rest, hij komt niet uit die map manager. Het duurt wel even voordat hij de kaart heeft gedownload hoor, dat is niet uh, even heel snel. Oh ja, oké, okay, dat kan, maar ik zie ook geen voortgangsbalkje of zo. Tenminste, ja, uh, ik heb het nog niet ontdekt. Want waar zou ik dat eventueel moeten zien of is dat er gewoon niet? De eerste keer dat ik het deed, dus uh, wat ik al zei gisteren. Uh, om ze allemaal nieuw op de telefoon te zetten. Toen was hij niet aanwezig en nu zag ik hem wel, zeg maar. Dus dat is een beetje raar. Oké, okay, het dus is dus kennelijk gewoon erg slordig geprogrammeerd, want hij geeft gewoon niet de goede informatie. Je moet nou een beetje zien wat er gebeurt. Ja, het rare vind ik ook dat die knoppen van download, starten en kaart wissen. Als ik van bovenaf begin te vegen, lijkt het erop alsof die knoppen voor de naam van de plaats komen. Maar als ik van achteraf ga kijken, dan zie ik ze achter Zwitserland ook weer staan. Dus het is ook voor mij niet duidelijk op welke kaart die knoppen slaan. Dat maakt het een beetje ondoorzichtig. En ik heb ook de, uit, de, de, de indruk dat juist als je vanaf achter naar voren gaat vegen, dat die dan ook niet helemaal de lijst uh, netjes afwerkt. Dat die dan op een gegeven moment een beetje cyclisch rond gaat lopen tussen de laatste paar kaarten. Dus het is... Uh, het is, uh, het is mij allemaal een beetje helder als koffiedik. Nou, dus nu ook weer bij die wijzigingen overnemen springt hij weer naar extra. Dus het is een beetje... Nou ja, het blijft een beetje vaag. En Nens, ik, ik wil het graag een keer uh, met jou samen bekijken. Hoe het er bij mij uitziet. Dan blijf ik er nu verder vanaf. Dan krijg ik misschien een betere indruk. Oké, okay, dat wat betreft Navigon. Um, is er nog meer? En toen was het stil. Dan gaan we naar de valreep. En toen bleef het stil. Nou mensen, dan rest mij niets anders dan jullie weer hartelijk te bedanken dat iedereen er was. En uh, iedereen te bedanken voor, uh, voor alle inbreng. En jullie een goed weekend te wensen. En nogmaals te vertellen dat er volgende week geen I Ask vragenuur is. Dus dat het volgende vragenuur pas zal zijn op 19 april. Nogmaals, bedankt allemaal. Heel goed weekend. En tot...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 Move my